mogen met het NMS Journaal. In het afgelopen half jaar zijn door twee VN-landen... twee keer scheepsladingen onderschept... die onderweg waren van Noord-Korea naar Syrië. In een nog vertrouwelijk VN-rapport staat dat de goederen bestemd waren... voor een Syrische overheidsinstantie die zich bezighoudt met chemische wapens. Wat de schepen vervoeren, is niet bekendgemaakt. De twee lidstaten hebben de zendingen tegengehouden... en de VN op de hoogte gesteld. In 2006 legde de VN sancties op aan Noord-Korea. Die maatregelen zijn na de afgelopen tijd aangescherpt na nieuwe rakettesten. Het textiel sorteercentrum in Uithuizen in Groningen gaat per direct dicht. In de inzamelcontainers van het centrum wordt zoveel troep gegooid dat de veiligheid van medewerkers in het geding komt. Zo zit er geregeld glas tussen de kleding. Ook zijn er luiers en rottend vlees in de bak gegooid. Uithuizen is niet de enige plek waar dit probleem speelt. Ook andere sorteercentra hebben er last van. In Assen is bijvoorbeeld eind vorig jaar een dode hond gedumpt in een kledingcontainer. In bijna een derde van de sushi die thuis wordt bezorgd zitten te veel bacteriën. De Consumentenbond onderzocht 20 sushi-bezorgrestaurants. Negen daarvan kregen een onvoldoende. Vaak wordt het Japanse visgerecht niet hygiënisch genoeg bereid. Bijvoorbeeld doordat een vieze snijplank was gebruikt. Bij drie restaurants was de sushi niet vers. Nederlanders moeten meer bewegen, zegt de gezondheidsraad. Volwassenen moeten volgens de raad minstens twee keer per week spier- en botversterkende oefeningen doen. Kinderen moeten dat drie keer per week doen, zegt de raad. De gezondheidsraad adviseert de minister om die aanbeveling over te nemen in de nieuwe beweegrichtlijnen. Genoeg bewegen verkleint het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressiviteit. Het weer nog vandaag. Zon met af en toe wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 19 graden op de wadden... en kan 25 graden worden in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf donderdag weer wisselvalliger en wat minder warm. Dit was de NWS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden naar Amsterdam op de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken tussen Amersfoort en Eembrugge. En in de regio Rotterdam op de A20 naar Gouda na een ongeluk bij knap in de Bregseplein. Vanaf Schiedam-Noord staat 7 kilometer. Er ligt olie op de rijbaan, die moet worden opgeruimd en daarom is de rechte rijstrook dicht. Het verkeer kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig.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 This way, I was born in a plane in my head. We gaan het we it, het We brengen het Een dansbaar begin van uur We van het uh, op zondag. Jawel. De pitbull de pitbull fireball. Jawel. fireball. minuten over minuten uur 3 uur doen. Ja, nog uh, zes minuten op de klok voor de dtm race Ja, maar het blijft spannend tot, tot aan de laatste ronde. Want het wordt een gevecht tussen Marco Wietman in de BMW uh, momenteel aan de leiding. Gevolgd door Rockefeller en dat is Audi. Nou was het gisteren het podium uh, puur BMW. Maar uh, Audi neemt toch een redelijke revanche in de top uh, 7, 6 om het zo maar eens te zeggen. Maar dat wordt nog een uh, hele felle strijd. En die, die duurt nog iets meer dan vijf uh, minuten. Om 20 over vier gaan we weer schakelen met Willem van Densen... voor een uh, update over de, deze race. En dan zullen de heren inmiddels gefinished zijn. Wordt het Witman of wordt het Rockefeller? U hoort het allemaal om 20 over 4. Verder hebben we natuurlijk, uh, zoals er zijn... Uh, de uitslagen van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En dan hebben we het natuurlijk over de eredivisie. Ik kan u wel even mededelen dat de, dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen... Uh, momenteel een kleine 80 minuten onderweg is. En de tussenstand inmiddels 3 tegen 1 is. 3 tegen 1. Hm. Ja, Groningen komen in de 73 ste minuut toch mooi terug. En in de negen met door een goal van Idrisi, Dat zal dan betekenen dat het een spannende laatste, laatste acht minuten zal worden. Maar Ajax stelde gelijk weer orde op zaken door in de 79ste minuut. De derde erin te schieten. Goed, daarover later meer. We hebben natuurlijk om half vijf een vaste onderdeel dieren van de week. Die vergeten we niet en die luistert naar de naam Japi. Het gedicht van de week... Ik heb er twee of drie liggen. Dus Rob, je mag nog even gaan uitzoeken welke dat gaat worden. Dus liefhebbers van het gedicht van de week. Rond de klok van kwart voor vijf is het zover. Verder hebben we natuurlijk nog sportkort. Als het even kan, hebben, kijken we nog even naar de Vuelta. Dat is de ronde van Spanje. Die is gisteren begonnen met een ploegentijdrit. En vandaag de eerste etappe. En wellicht dat we ook nog even tijd hebben voor de EK-hockey. Want die, wordt, die is dit weekend begonnen en duurt nog de hele week. En de dames hebben op vrijdag gespeeld... En gewonnen, de heren hebben op zaterdag gespeeld, ook gewonnen. En vandaag zijn de dames weer aan de beurt. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Ja, en ook op Helgoland Land wordt geluisterd op dit moment. Dat is wel leuk, hoor. <laughs> ik heb ook... Ja, Dat is heel oh. ver weg. Nou, welkom Cor, in deze draai ik speciaal voor jou. Don't tip the boat, don't rock the boat I don't rock the boat, baby Rock the boat Ever since our voyage has let me in. Your touch has thrilled me like the rush of the wind And your arms have held me safe from a rolling sea There's always been a quiet place to hardly meet It's like a ship on the ocean. Shama, we've been sailing with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 Rock on with your bad Rock the book Rock on with your bad stuff Ja, als je dan op een eiland zit, hoor, dan heb je wel een boot nodig. Dus uh, ja, speciaal even rock the boot voor jou. de uh. Just Corporation uit de jaren 70. Ja, we gaan weer My een zonnige muziek draaien. You you dit is zo'n leuke plaats.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 Se y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos rato. y lo hacemos rato lo nuestro no depende de impacto y solo siente el impacto el boom boom que te quema ese cuerpo de sirena tranquila que no creo en contratos. Si y siempre que se va, regresa a mí. y Wat?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 agrandamos el de y si con otro je el rato vamos a ser feliz vamos a ser feliz een beetje blij zijn, we gaan een beetje y lo hacemos gaan rato, beetje blij zijn. We Ja, dit is echt zo'n plaat van, ze kunnen hier alles bij Ze zingen, maar wat? Jor, ja, de single van Maluma. CFM Race ja, Radio, Pit Report. Ditmaal schakelen wel even niet over naar het circuit Zonvoort, maar naar de man die tegenover mij zit. Want het is kwart over vier geweest, tijd voor een Pit Reportje. Ja, allereerst waren natuurlijk de afgelopen weken diverse bronnen. Uh, de nodige nieuwsmeldingen over het feit dat uh, wellicht het TT-circuit Assen... dan wel uh, Zandvoort de geschikte locatie zou kunnen worden voor een eventuele Formule 1. Inmiddels heeft Erik Weijers ook uh, formeel gereageerd. Er is geen strijd met Assen, aldus Erik Weijers als chief operation officer van het circuit van Zandvoort. Toen hem werd voorgelegd dat er ook in de kringen rond het TT-circuit Assen... aan terugkeer van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix wordt gedacht. In opdracht van de gemeente Zandvoort wordt momenteel een onderzoek... Uh, of een, een Formule 1-race op het Duinencircuit haalbaar is onderzocht. Zandvoort heeft uit historisch perspectief de oudste rechten. Ik ben op de hoogte van de uitspraken die er in as zijn gedaan... maar van strijd tussen ons is geen sprake. Zo'n race kan ook op een ander circuit plaatsvinden. Dan kan ook opnieuw te bouwen een circuit zijn, vertelde Weijers... wat wazig voor BNR Radio... en dat het circuit Zandvoort in het kader van het DTM-weekend als uitzendlocatie had gekozen. Hij beseft dat het circuit wel aangepast zou moeten worden... voor de Formule 1 race, maar de layout blijft. Wel zal er naast naar uitloopstroken moeten worden gekeken... en zijn de pitboxen te klein. Hij wacht dan ook met spanning het rapport van de gemeente Zandvoort af... dat overheden en bedrijfsleven zullen moeten participeren... in de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix... staat voor hem buiten kijf. Ja, het mooi is dat iedereen enthousiast is over het nieuwe asfalt. Ja, Dat schijnt het heel goed te doen. De rondetijden zijn ook aan merkelijk sneller dan, dan vorig jaar. En iedereen verwijst dan ook naar het nieuwe asfalt. En de chief director van de Formule 1, Charlie Whiting... is afgelopen vrijdag nog in Zandvoort geweest... om het circuit te inspecteren. Wie weet zijn er dingen achter de schermen... aan de gang waar wij van nog, nog geen weten hebben. Mm, dat zou mooi zijn, hè? Daar houden we van, van dat soort dingen. toch, op, dan... nou, Wij wel. Ja, zeker weten. Nou, waar we ook van houden is van een Holiday Ja, we hebben het er uh, nog eventjes over gehad... Nou de Holiday. Ja ja, ja, ja, ja. Hier is Madonna uit de jaren 80. Zinkt inderdaad over de Holiday. Alleen maar al denken aan een holiday is al lekker over. He? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Jorem Madonna uit de jaren 80, een van haar grootste hits, de Holiday. CM Race Radio, <laughs> Pit, Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar Sicwiss Alfort, naar haar collega Willem van Denzen. Want uh, ja, jij hebt juist een hele spannende DTM-race meegemaakt. En de finishvlag is in Miros gevallen. Ja, dat klopt helemaal. Het was uh, spannend tot het eind. En uh, niet alleen om uh, plaats 1. Er werd ook uh, gestreden om plaats 4. Uh, we hebben een heel... Uh... ...vecht gehad tussen uh, Matthias Ekström en Kerry Peffert. Daartussen zat nog het, uh, de merkgenoot van uh, Matthias Ekström, uh, Nico Muller, de Zwitser. En uh, ja, die heeft uh, Ekström toch wel geholpen met zijn vierde plaats. Zelfs uh, tot in de laatste ronde gingen ze nog drie uh, de Hunsrug op. Op een gegeven moment werd die uh, toch gepiepeld, uh, Peffert, uh, Muller zat naartoe en... Uh, extreme Reforum. Hij kon geen kant op eigenlijk. Hij zat ingesloten tussen de Audi's. En, uh, ja, hij zal daarna nog wel een hard woordje gaan spreken bij Audi. Maar al met al, Karen uh, Peffert uh, kwam niet verder naar voren. Ik zei het al, vierde, Xtreme, vijfde uh, Nico Müller. De eerste part werden we uh, ja, toch de winnaar geworden BMW uh, met Marco Wietman. En hij is eigenlijk niet alleen de winnaar uh, van de zondag. Gisteren werd hij tweede. Hij is de grote winnaar uh, dit weekend. Hij kwam hier naar Zandvoort als achtste in het uh, puntenklassement. En het laatste zat uh, Zandvoort uh, als tweede in het klassement. Dus uh, hij heeft een flinke sprong gemaakt. Uh, hij is ook de verdediger uh, van de titel. Vorig jaar was hij de kampioen DGM. Uh, ja, goed op weg om uh, dat te gaan prolongeren. Leider in het kampioenschap is nog uh, Matthias Exum. Uh, dankzij uh, zijn vierde plaats van uh, Vandaag, maar ja, al met al een hele mooie reis. Je krijgt zo dadelijk uh, de prijsuitreiking... Uh, ja, Max Stapper, gesponsord door Red Bull. Gaat hem door Red Bull, gesponsord uh, <laughs> hier uh, de beker uitreiken. Want Wietman, uh, die het eveneens in de kleuren van Red Bull. Verder is het nog uh, onze burgemeester die ook nog een uh, prijs uit uitreikt... Of de, de tweede of derde is, uh, dat weet ik niet. Maar... Al met al hebben we een uh, mooi weekend gehad en ik denk uh, zo'n voort uh, weer aardig op tv is gekomen in grote delen van de wereld. Ja, je, je neemt de woorden uit mijn mond, maar wat een, wat, een, wat een mooi spektakel. Het begon vrijdag allemaal eigenlijk al met uh, de aankomst van de auto's en uh, de vrije trainingen. Maar wat hebben wij een mooi, mooi raceweekend gehad, hè? Ja, zeker. En uh, als je even naar de lucht kijken... Ja. Voorspellingen in de week, naar uh, drie dagen rijden. Uh, ik ben nog niet uh, <laughs> twee spetjes op mijn hoofd gehad. En dat was uh, gisteren met de kwalificatie. voor de rest heb ik het perfect weer gehad om hier op het circuit te vertoeven. Ik durf bijna niet te vragen, maar weet je toevallig al of ze volgend jaar weer terugkomen? Uiteraard komen ze volgend jaar nog terug, ja, TTM. Uh, die komt volgend jaar na zo'n soort... Uh, ja, in uh, 2019 wordt het verwacht. Uh, natuurlijk, Mercedes uh, heeft aangegeven ermee te gaan stoppen. Uh, Volgend jaar doen ze nog wel mee, 2018. Ja, en wat 2019 gaat brengen, dat is uh, voor veel uh, afwachten. Maar even een persoonlijk vraagje. Uh, bedoel, ik heb het ook gelezen, ze gaan allemaal richting de Formule E. Maar wat vind jij daarvan? Ik uh, ben er geen fan van uh, Formule E. Maar goed, uh, ja, het is uh, ook een beetje uh, de tijd natuurlijk. Hè. We zien al die grote merken die instappen, in die uh, Formule Electric... Uh, ja, en die, dat brengt heel veel hoge kosten met zich mee, ja. Dat moet ergens vandaan komen en dan stoppen ze met de andere klassen. Ja, maar het heeft niet alleen gevolgen voor de DTM, maar wellicht ook voor de 24 uur van Le Mans. De LMP1 zullen we wellicht gaan verdwijnen, maar goed. Voor... Ja, uh, dat, dat zien we al. Dat, uh, Audi was daar al mee gestopt. Porsche, wat nog wel uh, LMP1 deed, uh, die... Zijn, die stop ook. Die gaan ook naar die Electric Enige LAP-1... Wat overblijft is uh, Toyota. Nou ja, Toyota tegen Toyota. race uh, in één klas, uh, dat is het ook niet. Nee. Even in die zin uh, wordt Le Mans misschien nog wel veel leuker. Want dan krijgen we LNP2's uh, vol op het startveld. En het is een hele mooie klas. We hebben dit jaar al gezien uh, dat uh, onze Nederlandse Chinees met zijn LNP2 uh, daar tweede werd. En wie weet uh, als Toyota ook gaat zeggen van... Uh, nou. We kappen met die LMC1. Ja, dan is Laman echt een hele mooie race. Dus ja, ja angst voor Lema, hoeven we niet te hebben, ja, een bepaalde klasse. De... Maar goed, mag ik je namens uh, alle luisteraars en kijkers van uh, radio ZFM, hartelijk danken voor jouw geweldige inspanningen deze afgelopen drie dagen. Ja, dank jullie ook <laughs> dat de gelegenheid er was om het te doen. Ja, dat okay. was weer gezellig, Willem. Dankjewel hè. Ja. En nog veel plezier daar. Ja, graag mooi. Okay, hoi, hoi. Willem van Dessel vanaf het circuit in Zandvoort. Wat een mooi DTM-weekend in Zandvoort. Volgens mij gaat er iets uh, niet helemaal goed met het uh, systeem uh, al bijzant. Nou, het kan gebeuren nee, toch? Ja, nee, ja, het is uh, bijna half vijf, zo hem gewoon uh, gaan doen, Jaapi. Ja, doen we, ja. En dan hebben we het natuurlijk over het dier van de week, luisteraars en kijkers. Jaapi is een vrolijke, enthousiaste Stafford, man van vijf jaar. Zijn bazen hadden helaas te weinig tijd voor hem. Naar mensen is hij heel enthousiast. Jaapi houdt van aandacht. Door zijn wat lompe lichaam moet hij eerst even kennis maken met eventuele kinderen in huis... om te zien of hier een klik mee is. In zijn vorige huis woonde een kindje en hier was hij heel vriendelijk tegen. Met katten kan Japi absoluut niet samenwonen. Met andere honden heeft hij nog niet veel contact gehad. Hij vindt het in het asiel nog een beetje spannend allemaal. Het, het alleen thuis zijn moet weer heel rustig opgebouwd worden. Hij is namelijk graag bij zijn baas. Japi is een nog actieve kerel en houdt van zijn balletje gooien of naast de fiets lopen. En wie zoekt er nou een maatje voor het leven wellicht dat Japi een alternatief is. En waar verblijft Japi? Japi verblijft momenteel in het dierenhuis Kermeland... Keesomstraat 5, de Zandvoort. Maandags tot en met zaterdags tussen 11 en 4 uur geopend... en telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuis.nl Want ook Japie verdient een thuis. Dus ga voor uh, Japie of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis. Inderdaad in Nieuw-Noord te vinden. Keesomstraat nummer 5. Dat is de place to be voor een uh, leuk dier wat er nog een uh, thuis zoekt. Dus ga gewoon uh, vanaf maandag even langs daar bij het Kennemer Dierenthuis hier in Stadfoort. Gaan wij samen in de City voor je draaien van Joe Cocker.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 Don't you know it's a The day It can be like the night of the song It's a different world Go on, find the girl Come on, come on, let's dance all night Despite the heat, it be alright zfm-live.nl betekent dat we zo dadelijk gaan fietsen. Maar eerst wil ik nog even hebben over de wedstrijden... uit de eredivisie die vanmiddag om half drie gespeeld zijn. Daar hebben we Ajax tegen FC Groningen. Daar is het 3-1 geworden, Albert-Jan. Nou, dan zijn ze in ieder geval in Zandvoort heel erg blij mee. Ja, dat denk ik ook. <laughs> die andere wedstrijd, FC Utrecht tegen Willem II... is in een 2-0 geëindigd. Goed, korte vijf. Hebben we ook nog, dan, dan, dan hebben we nog tweetal wedstrijden, hè? waaronder PSV. PSV? In ieder geval. Goed. Ja, dat al, ja dat, je had mijn gebaar goed begrepen. We gaan fietsen, want uh, wat, gisteren is namelijk de Vuelta 2017 begonnen. Dat is de Ronde van Spanje. En gisteren was er een uh, ploegentijdrit uh, van Niem uh, in en rondom Niem. En uh, ik, ik licht er even twee uh, ploegen uit. Alleen voor, uh, voor, uh, Allereerst voor Steven Kruiswijk en zijn Lotto-Jumbo-formatie uh, was de start van de Vuelta niet fijn. De Nederlandse kopman zag in de ploegentijdrit zijn teamgenoot Arwan Tolhoek over de kop gaan... en Floris de Tier eroverheen duikelen. De schare op de eindstreep was uiteindelijk 40 seconden. En de high fives symboliseren de, te de tevredenheid. Nou, de derde plek voor team Sumweb is, de opening, is in de openingsploegentijdrit van de Vuelta werd een kleine overwinning als een kleine overwinning gevierd... met slechts 6 seconden achterstanden op winnaar BMC... Voor, met maar voor specialisten uit Team Sky en Orica Scott... steeg de jonge ploeg rond Wilco Kelderman boven zichzelf uit. Dit hadden we niet direct verwacht, was Kelderman onaangenaam verrast. En vandaag staat er een, de eerste etappe over 201 kilometer is aan de gang... met nog een kleine 40 kilometer te gaan. En die gaat van Nien naar Groujean, ze dus blijven nog in Frankrijk... En morgen zullen ze dan richting Andorra gaan. Maar goed, ze hebben nog 40 kilo, kleine 40 kilometer te gaan in deze eerste etappe van de Vuelta de España 2017. En zo blijf je op de hoogte bij CFM. van Sport en nieuws uit Zandvoort en de directe omgeving. Zo meteen over twee platen krijgen met het gedicht van de dag. Meneer zonder meer Billy Joel. Billy Joel en The Longest Time. Ja, we gaan op naar het gedicht van de dag. Kijk omhoog, dat is het uh, gedicht van uh, vandaag. Krijg het te horen naar deze van Wem en The Young Girls. On your arm, and you should find your heart with a fatal I Said soul boy, let's hit the town had a baby boy boy. What's with the frown? But in return, all you could say was, "Hi, George, meet my fiance." Jake, that's a friend of mine just watch him out baby out of line Ja, zo mooi, hè? Bij die oude plaatsen merk je dat vooral zijn we helemaal gek van uh, stereo, stereo, stereo. Dus het ging van links naar rechts op de koptelefoon. Deze van Wem en de Young Girls. Ja, het is uh, bijna, of nee, het is kwart, over, kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de dag. Ik kijk even omhoog, Albert young. Na een lange val klim jij, jij weer uit het dal. Kijk. Kijk naar de tijd die komen zal. Hoe vul je die in? Je weet het evenmin. Je krijgt niet alles naar je zin. Je hoofd vol zorgen houdt je lichaam in zijn macht. Er komt altijd een morgen, ook na de langste, langste nacht. Er wordt een keerpunt aangeduid. Je kunt, je kunt nu ook weer vooruit. Je voelt de zon op je gezicht. Het wordt, het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf be bevrijdt. Zie het in een ander licht. Kijk omhoog. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los. Hou je vast aan mij. Deze weg, deze weg wijst zichzelf. Hij leidt, hij leidt je naar de toekomst. Want ook deze wolk, deze wolk, drijft heel heel snel voorbij. En weg waren de wolken weer, Albert-Jan. Dank je wel voor het gedicht van de dag. Je hoorde het gedicht Kijk omhoog... Elke zaterdag en zondagmiddag, zo rond kwart voor vijf, dan krijg je het gedicht van de dag. En vandaag was dat: Kijk omhoog, maar lijkt me een beetje op deze single. Hier is Nick en Simon. Na een lange val, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Er wordt een keerpunt aangeduid Zo kan je het weer ook uh, beïnvloeden. Heel makkelijk, hè? Gewoon Even omhoog kijken. En dan komt het allemaal helemaal goed, joh. Dan kijk omhoog. De single van Nick en Simon. Ja, hier heb ik gewoon even zin in. Gewoon goede muziek op de zondagmiddag. Zo vlak voor het einde van uh, Zalvoort op zondag. Hier is Merlion en Kelly... En Killy hoor je Ja, zo vlak voor het einde van deze aflevering van het op zondag. Want ja, ik kijk op de klok. Het is vier minuten voor vijf uur. Dus ja, ik heb nog even twee, twee opmerkingen. Afgelopen vrijdag is dus de EK Hockey begonnen. En dat is nog de hele komende week dagelijkse hockey te bewonderen. Uh, de openingswedstrijd was Nederland-Spanje. En dan heb ik het over de dames. En die hebben die wedstrijd met 3-1 gewonnen. Vanavond mogen ze weer aantreden tegen België. De wedstrijd begint om 8 uur. Uh, ook bij ZFM is het voor menig programma het zomerreces voorbij. Aanstaande dinsdag kunt u weer genieten van een live uitzending van ZFM Lunch tussen 12 en 2. Dus ze zijn er weer en dus we hebben dan weer live radio tussen de middag. Terwijl u lekker een broodje eet, verzorgen wij de muziek en de informatie. Dus vanaf aanstaande dinsdag weer ZFM lunch tussen 12 en 2. Nou, momenteel uh, twee voetbalwedstrijden gaande, waaronder uh, de wedstrijd van PSV. Nog geen nieuws over, hè? Ik heb nog niks gehoord. Nee, ik ook niet, dus... Nou, blijkbaar nog niet gescoord. Blijkbaar dan. nog niet gescoord. Nou goed, maar dan gaan wij straks wel even verder kijken. Uh, zo is het. Nou, uh, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Het was een 1 weekend, Ja, hè? met veel plezier gedaan. Dank je wel ook uh, Willem van deze voor uh, je bijdrage vanaf het week. Grandioos. En waar, het was weer een prachtig, prachtig raceweekend hier in Zandvoort. En wij gaan nog even van de zondagnamiddag uh, genieten... Stop met een lekker zonnetje. Heerlijk. Ride. Tot volgende week. Hey, Dag. Might you Dag. Might you doei doei. Other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 When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true.